Hierbij zie je het. De nieuwe DJ Tenhoven. Garden State. Helemaal lekker, Joey. Je hoort wel, uh, Ja, toename aan creativiteit. Ja, ja, wat meer, meer technieken toegepast. Wat meer, uh, ja. De ontwikkeling uh, gaat in de stijgende lijn en daar ben ik heel blij mee. In welke, uh, welk genre kunnen we dit uh, nou een beetje plaatsen? Ja, het, het heeft wat weg van house. Het heeft wat weg van progressive. Het, ja. het heeft wat weg van trends. Ja het zit toch wel wat meer in de progressive Nou, hoor je een beetje een tribal sound ah, er nog het is een tussendoor beetje internationale house vind ik het eigenlijk Bij welke DJ zou die uh, het mooiste cd, cd map staan? Ja, ik heb geen idee waar ik dit kan plaatsen die Bingo players kunnen dit draaien uh... Ik denk bij een Carl Cox Serieus? Ja, ja die houdt wel van het beuken Helemaal lekker, helemaal goed Hij is binnen Maar he, voordat we hem laten draaien Gaan we door! Met zoals Joey al zei, de bingo players. Ze scoren en ze scoren. In deze plaats zal ongetwijfeld veel op Amsterdam Dance Event worden gedraaid. Zijn, zijn gedraaid de afgelopen dagen. Op welke plaat hebben we dan? The one and only, Devotion. Hoog in de hitlijst al genoteerd. Het wachten is eigenlijk op een uh, commerciële radio edit. Wij doen het gewoon met de original. Dit zijn de bingo players. Devotion. Medivotion Zometeen The one and only Tenhoven Out of the studio of Steel. The one and only DJ Dion Sidney. Het komende uur. Helemaal voor jou alleen. Weet